Goedemorgen, beste luisteraars, op deze moederdag meteen onze 229ste aflevering van Directofoon op uw streekradio Viva. Uh, we willen gewoon terug een paar uitdrukkingen opgeven en een paar woorden. Uh, eerst en vooral moet ik toch nog wijzen op Goeiendagas, bladzijde 4, nummer 21 en 22 van de wijk. Twee voorwerpen dat we al uh, afgebeeld stonden. Weet er iemand wat dat is? Nummer 21. Dat is uit een bepolde stiel dat spijtig genoeg nou verdwenen is en de nummer 22, dat is ons niet bekend, bestaan nog altijd veel mensen dat, wat of hebben, hebben dat en wat hebben en en dat en wat hebben dat daar vroeger al over gehad, maar na nou is het dus met verschillende letters, we vragen 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende delen van dat verwerp. nummer 22, Daar kan allemaal verbellen want dat is eigenlijk niet moeilijk. Eh, we kregen van Jefke Mertens uh, heel wat woorden op en we er vandaag een paar van gebruiken. Weet er iemand wat dat, dat is? Cement dat slopt. Cement dat slopt. Wat zou dat zijn? Jefke had ons ook niet voor, dus daar moet gereageerd werden. En als je van cement klapt, ja, dan, dan klapte van, wat dat wel in het aan match maken. En ja, dan klapte de van de, ba de Bahá'í. En een snottebille, wat zou dat zijn? En het heeft niks te maken met, Ik weet wel, in tijd aan de kinderen allemaal zo'n twee weken onder hun neus. Hè. Want hij zei ook nog een uh, zo zogezegdeken over. Hè. Vroeger aan de, kinderen, aan de kinderen snotneuzen. En nu En de snotneuzen kinderen. Maar dat is niets, de snotneuzen. En snotte en het heeft niks te maken met die twee kijkse weken. opa bovenliep. En we zitten ook nog uit de met maar schuinwerkers gaan. Schrijn, dat doe ik te in Bustgeweer. Bustgeweer. Heb dat van zijn zo horen zeggen en wat is dat juist? En het is vandaag moederdag, maar het is eigenlijk niet toepasselijk. Ik vind dat er vandaag iets anders moet gegeven worden als wat dat chef ons hier geschreven heeft, maar het is toch een goede uitdrukking. Een notelij, een ezel en een vrouw moeten altijd slagen hebben. Heb je dat van zijn leven zeggen? Een lotelijn, een ezel en een vrouw moeten nelt slaag hebben. En dat, de volgende I, dat vinden we in Lode een vriendige schoon. Daar zit een beetje een gevoel in. Aad geld willen ze wel, maar amins niet. Je dat van Slijven in Azoren zeggen? Aad geld willen ze wel, maar amins niet. Je ziet uh, met dat een, een oproep te doen over uitdrukkingen en gezegden, dus komt er toch af en toe wat binnen en dat zijn toch. Geel spitsvonden gebouw, als je dat nou hoort. En in de dag van zijn lijve gooit. Aan aan een streng syloop. We zeggen sarroop nogal gemakkelijk. Aan aan een string sarroop. Wat betekent dat dan nou eigenlijk? He? Want wel, we weten het niet juist. Uh, ik heb er zo een vermoeden van. Uh, wat dat tijdelijk is, je kunt dat dan niet aan, aan ophangen. He. Maar wat is dan de betekenis als ze dat zeggen? En te sevens waren we over keren bezig en loden die een fotocopie van een algemeen wagenmakersverbond van het omliggende. Aan de letters te zien pas ik, ik dat het uit Gazet van As komt of uit de Nassenij, maar het moet toch begin van deze eeuw zijn, zo aan de lettertypes te zien. Maar wel vind ik dat zo'n zo soort hè? want de Staba, deze bond heeft vastgesteld werk te leveren aan de minste prijs hieronder aangeduid. Aan de minste prijs, dus euh, leger als deze prijs mochten ze dus niet gaan. En voor de prijzen van het gerei zijn de wielen niet medegerekend. Dus de wielen stonden een keer apart. En wat vinden we daarin? Een kwikkar op zijn geheel. Een kwikkar. En dan vinden we een drawielker die zegt heel voor twee pieren, En een drawielker voor je pijt, en dat is goede koper. En dan een drawielker voor een koei of een pony en dat is nog goede kooper, dus dat moeten in groeides waarschijnlijk draassoorten geweest zijn. en wat Luther dat de seven van dat wiel dat niet gaan meedroen. ik herinner me dan nog dat de voerman den van aan de keer de richting dat moest inslagen en wat meetrok. maar als dat zo wiel gekomen is en de, als er een trouw was zitten de voerman hem daarop, dat was een gevaarlijk spel met de reppige dat wiel dat wiel sloeg al een keer parapluie. En is dat is meer als een boer, dus een en alle boeren, de hele nage wiel, keer overheen geweest van zijn lijven. Overeen de hele eigen gespan, met eraf te vallen, en, omdat dat, dat uh, sloeg nogal van hier naar daar as. En ja, hoe lagen de wegen en hoe waren de boerenwijgen met type en zoiets. Hallo. Ja. Je... Hallo, ja. Ja, ja dat is Piet. ja. Inderdaad, maar ik was juist bezig mee, ja, kom. Ja. Eh, er is er iets dat ik me niet goed herinner over schelft, tas en meid. Ja. ja. De schelft, dat was toch daar waar het ooie stak en dat was boven de koeienstal en de pijdenstal. Ja. ja. De schuif, Omdat het ja. eten moest, ge het, het ooie gegeven werd als ja. wintervoeding. Ja. Ja. Den tas, dat was waar het het ongedorste strooi stak. Ja. Ja. ja. Eh, ja. Zo was het toch in ja. de schuur? Ja. Ja. ja. En de tas, dat kon beginnen vanonder, van onder, van in de, hoe zal ik zeggen, bovenop de balken, ofwel uh, van onder op de grond als er geen patatten in staken. Want gewoonlijk stak de boer, uh, voor zijn wintervoorraad van aardappelen, onder de tas, daar kon het niet vriezen. Ja. ja. En de meid, ja. dat was als het, ge, meestal als het gedorsten was, omdat de meid, ja de ulp. Veronderstel ik dat het zo genoemd wordt, de meid, eh, was dan als het al gedorsen was en het niet nauw stak, dat het wat nat worden buiten. Ik geloof dat het een algemene beschrijving is. Ik weet niet of dat het zo uitgekomen is, ik heb het allemaal niet gevolgd. Was, maar, er, was er ook een stroomuit van graan? Een stroomuit, ja. Ja, niet van oer. Hoe zegt u? Uh, ik baas altijd dat er een oermaid was met oerges. Ja, dat kan, maar ik heb dat toch niet zoveel gezien. Maar Stroeomaite wel. Maar ja. geen ooit-maat? Ja, ik heb gewoon maiden gezien als er veel ooi was, maar gewoonlijk ging dat op de tas. Ja, ja, dat wel, Maar er waren ook die dat er op een maat zitten ja, ja, En dat maar achteraf in Nee, ja, maar dat was dan uppers, dat woon je in Uppers toch? Ah wel ja, maar, ja, ik... maar dat bleef dan op het veld, ja. terwijl dat een maat stond tegen de boerderij. En dat was geduste stroo, volgens haar. Volgens mij was dat gedusgestroei. Ja. Is dat ook dat wat al later dus zo vier palen waren, telefoonpalen ja. met een dak. Geen dat dag op en af ging. kon schuiven. De ja. schijver. Ja. ja, maar dat was al een goede boer, hè, want ja, dat kostte ja, ja. tamelijk ja, veel geld. Hè. En ik zeg ook later, hè, dus ja. het was, ja, ja. Uh, ik heb het toch nog gezien hè. Maar dat ja, stroe dus opgeslagen werd en volgens dat er minder was, zakte ja. dat dak mee hè dat ging mee omhoog oh nee, en omlaag moesten ze dan laten zakken ja, <laughs> ja want zilver <laughs> ja. ging dan niet <laughs> maar zeg u dat was al bij betere boeren ja, die er ja. wat financieel goed in zaten ja, wat groenerige maar dan uw uh, nummer 21 en ja. 22. ja, ja in de goede nummer 21, dag. dat zie ik dat denk ik DNA dat dan een opboer is en hetgeen dat er DNB dat herinner ik me niet maar ik heb denk het gezien te hebben als de boer te moeilijk draaide en in harde grond, dat het daarvoor gebruikt werd om er meer kracht op te zetten. Ja, dat laatste is juist, hè? Ja, maar het is geen opboer. Want daar hebben we al gezien. Het is geen opboer? Nee. Nee. nee, het is geen opboer. Het is van een andere stil. Ja, kennen ken ik. Ja. ja. Maar dan de kruiwagen. Ja, kun je al de dieren zeggen? Ik denk het, de A, dat, ja. is de, dat zijn darmen. Ja, Ja, maar wat zeg je dan nog tegen, tegen de Armen? Wel de hermen? de tremels, De tremels de B, dat is de rug B? B ja de C, dat zijn de berres de berres, ja de berres die kun je eruit doen wat heeft het? die kun je er doeken die eraf doen, ja, hè. Ja, ja, ja. de D, dat is de schoot ja ja de E, dat is de steun ja, ik kan het niet goed zien ja ja, dat is de e, een steun de E komt tot aan de steun of tot aan het wiel dat weet ik niet goed want het wiel staat er niet bij ja, het wiel werd niet gevraagd. Ja, he? Het wiel staat sta in letter erbij. He? Nee, nee, nee, nee, nee. Dus het is de steun van de rug. Ja. En ja. dan de F's en de poten. Ja. Want ja. er is iets te kort daar volgens mij. Zeg maar? Aan de rug moeten boven twee gaten zijn. Ja, ja. Om de kruimige stekken in te steken. Stekken, ja. ja veel hoger te stapelen. Ja, inderdaad. Verkluiverentuilen ah, ja, ja. en hoentuilen ah, ja. enzovoort. Ja, ja, maar de kruiwagen stekken. wat zeggen tegen B nog iets anders. Ja, tegen... tegen de B, A, B Ja. De rug. Ja, ja, ja. ja, er wacht, zal, dus niks. Ja, zal ja, nog Ja, inderdaad, reageven. er is nog iets anders, maar ik, mijn, ja. mijn, mijn een Frank valt direct niet, ja. ik weet het niet. In ieder geval uh, juist... Ja, ja, uh, er is nog een ander naam ja. voor, voor de B. Nu, de tremers... Maar het is de rug, ik moet onze vader nog zeggen, dat haar rug is vrij versleten, hè. Ja, ja, ja. Ik wagen stikken, inderdaad. Maar die, wegen, die, die stikken, die zijn er niet bij, hè? Nee, nee, nee. nee. nee. En de tweede stuurt er ook niet op, hè? Ah, wel, nee. het is niet gevraagd, maar het staat ja, ja. wel getekerd hè? Ja ja. Ja, ja. ja, ja. Ik denk dat dat alles is, maar, maar, hebben we maar dat van, die, van, ja. van die een boer, dat, dat, dat zie ik niet. Ja, dat is ja, iets Maar het al. is voor meer kracht op te geven, ja, maar ik dacht... dat zeker, alles zeker, ja. Ja, maar ik dacht dat het een opboer was. Nee, En het is geen opboer. Nee, Ik ben benieuwd. Ja. Dank u wel. Bedankt, je het goed is, hè. Daar is nog iemand. Hallo. Ja, het is een dolf hier, hè. Adolf. Ah, uh, Vida, op uh, dingen zijn... Uh, dingen... Uh, direct voetjes te gaan van de kruiwagen, hè. Ja. Ja. Dat achterste, hè. Ja. Dat was Ted van de kruiwagen, als zijn zijn. TET? TET, ja. Of, uh, of... Of... Of schofzoeken, hè. Ted. Den B, hè. Ja. Ja, het is toch een B, hè. Ja. wat ja. ja, is in de tegen Ted En, eh... Een twaart. van de C, dat is de... Ja. Bons waren dat twee ijzeren baan en dat waren steunen van Ted op Tinder was ze de naak, waar dat non-kost non intrekken. Aan ja. de vlijde kant, hè? Ja. ja. Ja, ja. En dan, dat staat er ook niet op. Dingen net hebben gezegd dat er de kruibelgestekken niet op stond, maar waarvee, hè? Hm. het schof staat er niet op. Dat kost het erin zitten, hè? Dat was tussen de twee kruibelgebergers van de zee. Ja. Stond nog op de, op de Kruibelgenberg een tweede kant, eh, de binnenkant. Ja. Twee lattekens op haar, dat gekost de schof in schoen. Ja, En van achter! Nee, van vijf, nee. Zicht bij ja, de man ja. dat. Zicht ja, aan de aan de tremlers Ja Ja, ja, ja, ja, he, ja, he. ja, dat is. juist. En uh, daar weer gewoonlijk gebruikt, hè, als de buren patat naar tijd waren. Ja, anders is niet. Een... Daar werd dat schof daarin geschoven hè, ja. en daar ging ongeveer een kilo patat in. Ja, ja. En daarmee, in uh, de zakken te wonen, gooit ze daar zo, in de uh, met de mannen in de kruibagen. En dan was het erin daar regelmatig naar Rooststreep met de hè. ja. ja. ja. En uh, de F, dat zijn de poorten, Ja. En eh. Uh, het ja. dat bestaat uit een dome en wat spitten spetten, dat maar waar ring Ja. Met een huizere rink. Ja. Een en een band op. Dat was in tijd. De specialist erin verder ja. dat op te leggen. Ja. En in het wiel stond vast, dat was wat wat zijn ze tegen wel? Een, uh, een dome, een baat. Daar stak een baat in vanachter achter voor ja. het wiel op de drone. Ja. En uh, van de achterkant was daar een pot op. En aan de andere kant was daar een gluif in, daar stak... Er lerken in of anders was er een oizer speaken dat aan bad niet, niet, dat, niet uit te gaan, hè? Ja. Dat zal maar gedacht voor alles zijn. De poorten, dermen. Ik was natuurlijk ja, van dermen. Ja, en de dermen ja. Of, of anders Geen de tremels, dat werd van tijd ook gezegd. Maar iets zijn recht. Maar uh, ik pas dat een boerenkrabben is dat erop staat. Die waren min of meer een wat gebogen naar boven dat gaan ze nacht niet moest bikken weer de aan op te pakken ja nou, nee. iets kanaal nou moege ja ja dat was Dolf, waren er nog andere kraaiwagens ja ja lustig. in die tijd zijn ze dan, als uh, een van die kleintjes en de tegen zijn ze zei een berwetteken als ze zijn ja. die, uh, geen messers uh, want een berewettenken dat, dat is een koopje hè ja. dat is in like, huis. dat was ook uh, een kleine zijn ze Een er tegen een klein ja en, maar dat was op een persoon dat was hè maar dat was zo groot niet als een ander hè ja maar ja. met zo'n een ja. Als je er mee uit filmp moest komen met 100 kilo patat, in de al de grond als je hebben, dat was geen zeven dollar, hè. Ja, maar gaat nog een middelbaar. Ja, non, hè, dat doe ik ook. En via zulven. Ah ja, een bandelier, hè? Ja, ja, we he. hebben dat op de schaverslag. En nog wijs kan een goede koor aan, als een te kut of te wank was, dat je hem kost verlingen of verkut, en dan een keer ja. hier ronddrogen en zo, hè? Ja ja, ja, ja. ja, ja. En dan nog, hè? Als de, de berg is afgedaan, kost je de hele gaan wegnemen. Toen Kost daar zo gezegd een bur op leggen, maar daar moesten de kruiberstekken opsteken, hè? Ja, ja. En dat was zijn noest op te leggen. Dat ja, was ja, zo'n ja. latament dat ze erop zijn. Tot, ja, tot redelijk ver op dermen. Zo. En zo een beetje naar buiten stak, met allemaal latten op en daar werden dan de tierlingen op opgeleid. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja boerken moesten ja. dat zo doen, ja. En nou kon ik daar van de boer van dat neverst, hè? Ja, ja. Ja, ja luister, volgens mij was het een nieuw boer. Maar ik heb dat gezien. Boers dat heel langs gesloten zijn. Dat rond hè, toe. Ja, ja. En uh, dat weer veel bezigde, voor de man dat in tijd, waar je thuis ook zo in, voor de dingen af te zetten, de wangingen hè. Ja. Voor de voor de, de, de pakketten. Ja. En uh, daar stond uh, als je nou gewoon platen zit, daar stond in een beton hè. Ja. Maar uh, een wat pakket als het niet een beton hè. Nee. En daarmee boeren ze eerst de gat. Als grond was hè, je met twee man. En op de een van buiten. daar stond een een top op. Ja. Met twee mannen, en daar stond op daar een top en dan als het kwaal grond was, hè, als ja. het luchtig grond was, was dat ja. niet nodig. Hè. Ja. En dan er was er een tweede man hè, en daar ging rond met de stok voor te dragen. ja, ja is... veel dieper te zakken dan het ja, grond ja, ja. was. Hè. En als, als dat dingen vol was, klonken ze dan uit en stukken ze hele put vrij, zo een beetje breder als, de rest, als er de pakket in moest. Want dat was van tijd 70 centimeter diep dat ze weer ja, moesten ja. gaan. Hè? Ja. En eh, dan boeren ze sterkens dan eerst vierkantig af, een beetje groter als de pakket, viel daar van erin in dat gat dat geboor was. Dat gingen ze nog niet in. En dan gingen ze daar van her in. En zo ollen ze dat tot beneden uit. Hè? Ja. Ja, wel, ja, maar dat is ook van een nieuw nou, boer, maar ja, dat een ook ander. Een... Ja. ja. Maar deze is. Ook iets voor precies uit te schulpen, hè? Je ziet, ja, ja. het is ja, ja. niet grat rond, maar ja. het, het is geen Noeboer. ja, ja, ja bij ja, het zit er. Want wel, het is voor een ander beroep. Ja, ja. Ik heb het zelfs gezegd, dat spartig genoeg verdwenen is. En en, en dat dingen van boven, hè? Dat waren twee ringen uh, gemokt in de nacht. Zo, hè? Ja ja. ja, ja. Dat hebben we daar en dan onder ja, ja. dat was de wielstok dat ze zijn, hè? Ja ja. Dan dat er mee rondging, hè? Maar ja. Ja. dat was wel, als ik zeg, in zware grond, hè? Like ja. Dat dingen wij maanden <coughs> Ja. ja. Ne, ne, ne wielstok bedoelt, de wielstok, je bedoelt toch de woel, woelstok? Ja, ja, ja, de ja. Want er is over vier dagen ook nog ja, klap, zeker, ja, ja. van geplakt, ja. ja, ja, zei En dan moest ik nog iets zeggen. Ah, van die oude schip is er iets van, van antwoord opgekomen, gekomen, René? Nee. Niet. Van die oude schip uit de Eerl? Van die grote schip? Niet. Dan, nou, ik ga dat zeggen, dat was feitelijk een graanschip. Maar tussen een graanschip en een graanschipper is er een groot verschil. He. Ja. Uh, een schupper ziet met een stijl en uh, een schipper, dat is een vierkante pak als je me opschip. Daarop hebben we hem vroeger al een keer gehad. We hebben over dat schip gesproken, hè? Vroeger als de burgers, ik lap van vroeger ja, nou, nou dat gevallen, ja. meer, een terras, of hele dingen, of hele graan drugen de zolder, ja. dan uh, moesten ze dat dronen, hè? Ja, ja, dat moest niet... En dat was de schip die vijfde dat kind te drogen. Dus het keren. Ja. ja. Ik heb in ik het begin geklapt over de rijk van de uiteindelijkers dat dat 2 cm van mijn kan stond. Ja. Weet je nog? Ja. ik laat dat dan. Ik heb de vijfde benaming nog niet gevonden, maar ik had wel gezegd dat dat din voor het hè keren. Ja. Nee, nee, dat is het geval niet. Gewit en katten is een te beest, hè? Ja. Maar een moere toch? Ja. En gewit en kat is er grok, dat is gevaarlijk, hè? Ja. ja. Als dan een is, dan doe je kom commissie erin, hè? Ja, zeker. Wel. En, eh, ja. En dat rijk, dat din de vee Ween dat de zoi te trekken. De meesten stonden de tanden met 2 centimeter van elkaar Omdat ze in dat graan niet zou moeten lopen hè? Ja. Want dat was van tijd 20, 25 centimeter dik op de zolder, hè? Omdat ze daar niet zouden moeten lopen pakken ze rijk en ze trokken dat eruit. En dat schip, hè, dan daarachter, dat ding als dat al wat gedruft was, hè, hij dingen te dronen, hè? Het graan te drogen. En dat weer ook gebezigd schip waar de opding is, dat was zo als de opomdunkere rollerlijn dat ze zijn, hè? Ja. En ze moesten wel lang blijven liggen. De bovenste verkleinen min of meer een beetje hè. Ja. En daar pakken ze dat schip ook. En ze deden net van tonnen. deden ze een klein beetje van bovenop en zo alle. Maar dat was ook, met het moment als het geen kind doep, dat ze moest blijven liggen, hè? Ja. Wij ook tussendoor een klein beetje te dronen, maar daarmee moesten voorzichtig zijn dat je ze niet kapot hadden. Ja. De wij doen dat die schip, ook van tou. Maar na ja, je hebt dat iets gezegd over de bustwering, hè? Ja. Bo, ik heb met de NAS zeggen, hè, een bustwering, dat we nog gezegd. Ja. Maar in Rina zeggen ze tegenwoordig een bustgeweer ja, ja, het is dat, dat ik opgegeven heb, hè? Ah, het is dat dat ik opgegeven heb. Ja, ja, ja, ja. Ik gewij... kan verstaan een bustwering. Een bustwering, ja. Ja, een bustgeweer Maar je ja. het is dat, hè. Ja, ja. Beschrijf het dan een keer, ja, dat ja. bustwering. Uh, dat is gewoonlijk, wat kon dat nou zeggen? Het heet van een stotje? Ja, ja. Het uitje van twee stotjes, de metzeraar daar boven de stotje uitstek zogezegd zeiden, We gaan al zeggen vroeger de boedrakers dat was hier stotje hè, ja. duimelijk leeg Daar een klein beetje opgematcht, voor de zolder zogezegd zeiden, ja. En geen boven he, dat, dat was best geweest, ja. de metzeraar En daar werd daar zogezegd zeiden, lekker snel, nou, werd daar de muurplaat opgeleid, dat kan ja, de bestwering 60 centimeter hoog zijn, 70 centimeter hoog. Dat was te zien, dat was gemakkelijk. Want als dat geen bestwering was, we trokken dat dak rechtstreeks vanop de zo. Alleen ja, wat ja. een dat duurde. Ja, ja. En dat kostte ze dan ook daar niet onder. Hè? Ja. Ja. Dat was gemakkelijker om iets onder te zetten of tien of andere. Ja. Zeker Dolf, maar nou, dan kan ik iets vragen. Ja? Als ze na een battement aan het zitten zijn, zelfs ja? na nog. En ze zijn van een zekere jeugd, dus verdiep hoger. Ja. En daar is dus een kaas in, waar dat een trap moet komen. Ja. Kaas van trap, gelijk ja. dat ze zeggen. Ja. daar je niet achterwijs in te ternen of... Ah, voe wei, ja, ja, dat is zeker. Ja, en, dat is ook... en hoe heet dat? Hè? Ja, de tegen de, de tege zijn zoeken een burstwering. Ja. En de schilder, hè. Ja. Als je nou, de gezegd, als, als ze naar nou stelling nog buiten en dingen hangen, hè. Ja. En de tegen zeggen zoek een burstwering hè. Maar dat is min of meer een leuning dat ze zeggen, wij zo, nee, van de stelling af te taren, dat is ja. min of meer een bescherming. Hè? Ja. Dat is ook dat is, zeggen ze, zeggen ze, lukken, ja. een best En dat is gemopt met een paar verliesplanken? Ah, ja, ja, dat is gewoonlijk in de, lings, eh, in de stelling. Ze je nou, er ogen in, dan steken ze een verliesplank of twee draaien. Ja. En dat, eh, dat zeggen ze ook. Maar het woord bustgeweren gaat goed, ja. Ja, volgens mij, en ik pas uh, als meneer Rijber uitluchtert. Ja. Ik weet niet wat dat zal, dat zal zijn. Je ja, zeker niet, ja, altijd. Ja. Dat is een architect, dat zal allemaal van tien eigenlijk gelijk geven. Geen naar boven, de bovenste stos uitsteken. Er is één stotje of twee stotjes ja, ja. of drie Maar Waar wij dat toen in... gezegd, pak naar 60 centimeters, oog. Ja ja, maar ik verstond goed. En daar let de muurplaat op. Ik weet nu of ze nu nog een muurplaat bezig hebben, maar vroeger, als er een gouten ink, werd dat gemakkelijk gepakt een muurplaat, bij de dingen bij de goot aan de vast te maken. En dan ook bij de cornies. Op de, de bestwering werd de cornies geleid, dan op de kepers van de cornies, werd er normaal, als des te zingen hoe dat dan uitkomt met de kepers van tak dan aan omhoog, gaan. als dat juist uitkomt met de kepers van de keper van de cornies dat gemokt is leggen ze geen uh, tweede muurplaat meer, maar gewoonlijk leggen ze nog, uh, uh, ja, dat is een relatie dat er, komt dat dus van 35 naar de 40 centimeter lange op de kepers van de cornies weer een, muur, een tweede muurplaat geleid en van daar vertrokken dan de kepers naar boven en dat tweede muurplaat, dat ding dan van de opkant van de van de, van de zink, hè? dat dan hier rechtstreeks dus naar boven ging dat dat is wat technisch allemaal, ja. hè. Ja, ja, dat zijn heel ingewikkeld dingen, he? Pas op. Maar dat is feitelijk een busgewijs, dat we wilden ja. zijn. En er zijn nog vast? wel matchers, als Janneke verbeken en alles. naar dan moet dat ook weten, hè. Ja. We zullen daar nog reacties op krijgen, hè. Ja, we zullen daar nog wel reacties op krijgen. Ja, ja, we zitten er nog wel, Maar uh, dat is de tegenzame is feitelijk best gewijt. Ja. ja. Uh, dat zal wel alles zijn. Ik ga geen ja. je boot opgeven. Ik heb er nog genoeg. Ik heb er nog genoeg te maken. Ik ga nog een keer lessen, hè. de een keer. Ja. Bedankt alvast En en Er is nog iemand. Ja zeg. hallo. Ja, dag Leudeke en René. Ah, dag ja, Warte. Ja. ja. Ja. Bij mij is de een achtste keer hè. Ah, dat is goed. Dat begint te komen, hè. Ja. Zeg Leudeke, van dat snottebellen. hè. Ja. Dat ge, van geklapt hè. He? Ja. Dat zijn ze vroeger tegen een lustig in Christoel dat we van alles wonen, hè. Dat zijn ze tegen dat ze een tegen een luster. Ja, een luster zo in kwestuur, zo gezegd. Ja. En dan ook de van alle zoen, zo van alle modellen en daar zou tegen het eigenlijk Ja. En nu had zeggen, zo gezegd, onder de tak, genoeg stukken naast en dan zou ze ook zin wat was snottenpellen naar te hangen. Ah ja, is het Omdat je ge gespannen niet van de kade naar de huis. Hè. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar wil dat zei zo het Ja. Ja. Ze, maar dan moet ik elke keer het vragen, hè? Zeg maar. Ik ken me buiten in mijn maar ja. En dat is de erg de man wil altijd gelijk hebben, maar we gaan dan een keer vroegen naar een telefoon, naar mijn man een keer in een antwoord. zeggen ze nou, lustig goed hè, ja. loontje komt aan zijn boontje, ja. of zeggen ze het anders, boontje komt aan zijn loontje, want de man kan er een pijnje hangen tot en met, hè, en hij wil altijd gelijk hebben, en dan vroeg ik een keer na, probeer we een keer het antwoorden Loontje komt om ja. zijn bootje. Ja, dat is zeker, ja. Dat u gezegd het misdoen hebben, dat je zegt nog steeds, wijken, dat wij hebben. Ja, ja, het ja, ja. maar ja, dus, dus loontje ja. komt om ja. zijn bootje. maar dan hebben de het dat anders hebben, dat ze zeggen, boontje komt aan zijn loontje. Nee, nee, nee, nee. Dat komt er verkeerd, Dat komt er verkeerd, Is maar maanding goed, man? dan is goed. Daaf is goed. Allee, ik zou bedankt, Je mag niet iets drinken als je het zelf betont. Ik zal niemand krijgen. Ik zal niemand krijgen, want ik zal alleen doen pakken verhalen, Dat is goed, dat hè. Alleen dat Allee, ik dat bedankt, hè. de Bedankt. Dat was geen, hè. Ja, jongens, goeie zondag, Hallo. Hallo, ja, het is Antoine, hè. Ja, Antoine. Voor uh, mijn hier Piet, ja. schelft en zo. Hè. Ja. Als je nu een grote schuur hebt, hè, ja. dan heb je inderdaad een patatenkelder. Maar die is gewelfd onder de tas. Ja. Hè, de, het stroot ligt niet. Hè, de patatten liggen niet in de, in de dingen in de tas zelf. Nee, nee. Dat was uh, ze dus met trapjes af ja. onder uh, de, de tas. De tas. Hè, Gewoonlijk als je binnenkwam van de en daar was een patatekelder, inderdaad ja. omdat dat warm was, ja. maar in de schuur was ook een schelft, tussen ja. Ja, dus de twee tassenmuren hè, boven, want dat was hoog, hè. Ja. waren er ze dus uh, bomen gelegd of, of balken en ja. dat is ook een tas, hè, ja. waar meer stroot kunnen in, in te doen. Hè. Ja, dat was een schelft. En de scherft en maar dan uh, van die kar daar, hè, die boddelkarren dat wij zeggen hè Ja, die karren. Uh, die kunnen kippen ook van achteren hè de kolenmarchang hadden die vee. Ja, ja, ja, ja. Hè. En dan die, bij ons zeggen ze, waar dat paard ingespannen staat, een berre hè ja, maar ja. hier is het een ander woord hè En die stokken dat eraan waren hè, de berre steunen, hè. Ja. dat waren weg en weer wassoeien hè. Oh ja. En als het paard uitgespannen werd, ja. dan deden ze die naar omlaag. Die, die jongen, ze dus, dat was een stok met, met een ring van bovenaan. En die was dan ook in, van onder aan de bergen met een ring dat kon bij en Dat bleef in hangen, ja. En van achter in, in een ronde ring. Ja. Ja. En dan deden ze die naar omlaag. Ja. Dan moest het, het he, de kar had een steun. Het paard ging eruit. Ja. Dan heeft een boer die bekken op. En de, de knecht of, of iemand anders moest hij in het midden in een vee bijeenzetten. En dan kon die kar niet meer weg en weer slagen. En ja. dan had hij een vaste steun uh, te staan. Hè. Ja. Ja. Want anders stond die kar met de beris op de grond. Ja. En ja. dan bogen die met een tijd door. Hè. Ja, ja. Maar, maar zelfs als het er piet nog in was. Als ze ja, ja, een huis het... stoppen was, ze moesten afloonen. Voor ja, ja, ja, het evenwicht dan... niet te verliezen. Want dat pijt zou dure in duur omhoog gegaan. Hebben, hè als al het gewicht naar van achter zat. Ja, jij wou denken van achter, van achterkant ja, was dat ook zo een, ja. he, dat ze konden rechtzetten. Ja, ja. Maar als ze nu in vrand lang moesten blijven staan, dan zaten ze de vetste ook naar hem lieg, ja. en dan moest dat de hele tijd die kar niet, niet ja, testen, he. ja, ja, ja. Maar als ze dan in de schuur stond of in het karhuis, dan zaten ze die twee stokken bijeen, maar van achter was er ook zo een, maar die werd natuurlijk alleen niet voor, uh, de kar op te bergen, die stond alleen tijdens die naar en ja. dan waren het er ongeveer drie ja. dezelfde. Ja. Uh, als dat, dat heb gezegd, als dat ja. losse waren en zo. Ja, ja. Hè. Ja. Want dat stapelde naar belang, hè, met een tremelkeer. Ja, ja. Als, als dat, dat, dat, dat dat gewicht niet te veel, veu de wielen was, of wachtte de wielen te veel, ja, dan. Je moest uh, natuurlijk altijd van vuur beginnen te lagen. Ja. Dat, gelijk uh, als nu ook, want de kip het op, hè. Ja. en dan nog over uw meiden ja, ja. een stroe hè ja. die werd er in, in het veld gezet voordat er gedorst werd hè. en dan waren er zo van die ronnen ja. hè. een ronnen meid met allemaal de almen naar binnenkant ja. werd dan zo rond getast en binnen werd dan kruiselings ook schoven gezet omdat er anders er een put ontstond hè. Ja. en dan werd dan uh, met een punt naar boven gewerkt en die werd afgedekt met gedorste hè, met lange, lange stroot, hè. Ja. En dan vlochten ze ook eh, banden, dat ze zeggen, laten we dat ze de schoven bij bonten, hè, in de ja. tijd, maar lange banden. In die meid van boven sloegen ze stokken in, en daar eh, vlochten ze die banden zo rond, omdat die niet zouden weggevlogen hebben. Ja, ja. Dus maar de... gezegd op het veld was dat, hè? Ja, ja, ja. ja kwam de dusmullen daar in het wow. veld, ja, ja, ja. ja, ja. want die werd het veel binnen gedaan, hè? Ja, den. maar als dat te ver afgelegen was, hè? Ah, ja, ja. En strooit het te verkopen en zo, hè, Dat ja. werd ook verkocht op, op veld, hè, ja. Aan andere boeren, hè? Ja. ja. Dan alles dan niet binnen, dan werd dat, maar dat werd dan tamelijk vlug gedaan, hè? Niet, ja. niet lang gewacht, hè? Ja. Ja. En werd dat daar uitgedorst op veld. Ja. Maar dat was al een serieus stuk, toch? Ja, maar je had geen groeten en kleine meiden ja, ja. staan hè? Ja, ja. En als uh, ze, dus, ze met Basje beginnen over en ja. wat ja. weet ik allemaal hè? Maar uh, die werden in het veld gezet. Ja, ja. Hey, de Klaanburgers, want ze noemen dat in as, inhalen hè? Ja. ja, ja inhalen maar... en de met de ker vervuren en dan boven, boven steken. En in de winter als een dusmeulen kwam. Ja, maar dat is ja. uh, de gewoon dingen. He. Ja, ja. Uh, de gewoon verloop naar de schuur. Ja. He. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar uh, stroot dat tinder te verkopen, want uh, voor papierfabriek en zo, kwamen ze dat ook allemaal halen. He. Ja. He, het stroot ja. dat ze veel ja. hadden, dat ja. werd in mate op het veld ja. gezet en dat werd tamelijk vlug nog uh, uitgedorst. Dan, he. Ja, ja, ja. Dat ja. bleef dan in die ja. eeuwig en altijd ja, staan. Ja. Ja, ja. He. Ja. En een ooi meid die hadden ook, hè, want dan zaten ja, ja. ze een, een stok in het middenrecht, ja. met een, een kleine boom, zo'n den of iets, en daar rondte ze dan het ja. ooi hè, buiten. Hè. Ja. En waartoe diende ja. die stok Antoine? Hoe zeg je dat? Waartoe diende die stok? Omdat de uh, ooi, dat uh, kun je niet goed stapelen. En ja. als er vliegt dat weg, hè, ja. die meid vliegt weg. Ja. Ja. Dus uh, in het midden staken ze daar zijn planten. Uh, ja, een dennenboom of zoiets ja. he, de, de Van onder meer een paar stokken uitgezet. Eén ja. maar hè, Eén stok maar ja. Ja. Geen stok En daar rond werd dat ooit dan opgestapeld he. Ja. En dan met, met wat rond, vastgebonden of zo ja, dat token is een plan bij. Of ook met banden van strooi of zo he. ja Maar die, die middelste stok dat was omdat de meid niet zou vliegen gegaan hebben he. ah, zo. En die werd ook op het erf gedaan hè. Ja. Niet alleen zo in met, met vier stokken, want je had er dan ook zo één met een dikke paal in het midden en ook met het dak rond dat mee kon zakken. Hè. Ja. Maar dat was meer voor, uh, ja, ook voor oei en strooi buiten. Hè. Ja, ja. Je uh, daar nog een keer over roeitappen en zo gehad. Hè. Ja. Uh, je weet, als het, het kraan ge, gemaaid is, hè, de stoppelen. Ja. Stoppelklaveren. Stoppen. Zeggen ze dat hier nooit niet? Stoppelklaveren, en dat werd maar alleen als groenbemesting, hè. Ja. Hetzelfde als rooitoppen, toppen, maar rooitoppen toppen, daar boogsten ze één keer af en dan werd het omgeploegd, hè. Ze trokken de, de stoppelen los, half ja. los. Ik heb daar zo keer en daar smeten ze klaveren tussen. Ja. En dat werd in omgeploegd. Ja. Dat was een bemesting, hè. Ja. Ja. En hoe noemde dat daar in alle streek? Stoppelklaveren. Al Stoppelklaveren, ja. Oh, misschien kan er niet iemand reageren hoe dat. Dat is. hier ook wel zo. Want ik heb u daar, uh, die een die, die rus, dat stropmachine daar, hè, dat met die aken daar zo, dat is ook een soort eitel, hè? Wij ja. uh, uh, Loden hè, heb ik dat binnen gedaan. Hè. Ja, ja, ja. Erop, hè. ja, bij mij hebben ze dat binnen gedaan. Ja, ja herinneren we je ja. nog een ja, ja. 14 dagen? Ja, ja, ik heb het liggen, ja, ja. En daar betrokken ze dus die stoppelen, ja. uh, daartussen in het bos, hè. Ja, ja. en ze ja. zagen er klaveren in, ja. dat waren de stoppelklaveren. Ja. Maar dat werd niet van geoost. Nee. Je moet dus vragen, nee, nee. dat hier kennen, die stoppelklaveren. Ja, hoe, hoe dat ze dat nu... Ja. ja, ze kosten dat eens, hè. ik heb dat nog zien doen. Bij ja. ons zeggen ze dat stoppelklaveren, ja. dat was alleen voor groenbemesting. Hè. Ja, dat ja. is te niet doen, te voeren. Met, met uw meid daar, uw ja. strooimeid in het veld, uh, hoe dat in elkaar zat, ja. ik hoop dat ik u daarbij een beetje. Uh, als gezeke. dat is, gezegd dat doe dat af niet goed en dat rees af. Was ik er, was ik er altijd tegen in alle streek, als dat zo naar beneden rees? Ja, dat, dat dat moeilijk heet, is? Ik, ik ben ook niet zo van afkomst. Maar let me niet, de veu vliegt wootse. Ja, ja, ja. Afschuiten, ja, ja, dat ja, schuift ja. af. <laughs> ja. Jongen, ja, uh, ik zie het nog zo gebeuren, ik ben zeker ook niet van de boerenstiel, ja. maar we zaten veel in het veld, ja. en als je uh, daar oog verhaalt, zie je dan dan al precies allemaal van haar nog een keer gebeuren. Ja, heb nooit zo geen ronde meiden zien staan van Stroot? Ik zal ik... kan ik niet zeggen, niet Met Mijn mij, mij, mij punttak zo naar hem ogen, ja, ja, ik zie ik Ah zie. ja, dat wel, met die paal al, met dat tak, ja, nee, ja, nee, dat... nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zonder... volledig in Struid, Nee, he. dat heb ik niet nee. gezien, nee. Ik heb dat er wel niet... een tekening van thuis, Dat Kan he. ik niet zeggen. Ja, ja, een strooemijs. En voordat strooit gedorsen werd, en dat stroot dat in, is dus voor te verkopen aan, aan papierfabriek en, uh, en andere boeren die dat kwamen opkopen. Ja, maar ja, strooet, daar we toch wel mee gedaan. He. Ja, ja. En want, en vooral. He. Dat hebben we al dikke snikken gezegd. Veel van in de Waal, waar, waar dat, uh, ja. geen graangebassen zo zoveel staan. He. Daar uh, veel koeien hebben en zo. Vroeger voor de stallen kwamen dus dat hier allemaal opkopen. Ja. Ja. Met grote wagens met paarden getrokken en al nog uit uh, ja. de oorlog. Precies. Ik zal de tekeningsjes van de echte en dat kleur en al wat je ge me gegeven hebt aan Loden bezorgen. Ja. Het staat nog op de plots waar ik het gezet heb als je bij mij geweest bent. Maar Goed. je ziet in de woordenboeken van Verschuren hè, ja? staat er daar een, een afbeelding van in en zij noemen dat ook een EG. Maar bij ons zeggen ze dan een rus of uh, een stropmachine tegen, omdat dat de dingen opstropt te uh, de, de Ja. Ah, trek dan trekt dat wel los en dan... Het uh... is een echt offerus, ja. Goed, bedankt Antoine. Allee, nou een goeie zondag. ja iets zijn we daar. Hier, ja. Hallo. Hallo, ja. ja. Zeg maar, ja. Ja, het is Chef Mettezin. Ja, ah, chef. chef. Ah, dag, Chef. Ja. Ik ja. wist van dat busgeweer. Ja. Daar is ook nog met Ik dat een panster staat, hè. Boven het plateau, zoals je het je een dal. je hebt dat gedeelte van de mazzeraar dat uh, onder een raam staat. Dat hebben we het ook bustgewaar genoemd. Een bustwearing. Gedeelte onder een raam? Ja, het je dat onder een raam staat. Dat was nou, een diepzet of zo. Hè. Ja. En ook op een terrasje een balkon. Ja. Hè, je hebt daar van tijd en dingen in. Uh, een bustwearing in beton of zoiets, of in witte steen. gedeelte was ja. 70, 80 centimeter hoog, Dus we, de bustwearing we, ja, ja. we beschermen. Hè. Dat was ja. dus een balkon. Een balkon, ja dat ook en dan op een terras ja dat ook de muur dat erop staat ja. ja en wat dat ja. olif sajefken is juist dus uh, ja. na een half verdiep gaan zo de... ja ja ja dat is ook dat we ook best waarin genoemd hebben ja, dus. ja, ja dat is ook. en ook wat dat kikpazen, dus die planken dat gaan niet in flansen van niet in de kasten vallen of zo ja ja ja ja, ja, ja dat is zijn ja, een dingen een bescherming ja, dat, ja ja ja hoe ja. ze dat doordrukken, dat is dan ook meer van de vooral dat is verplichtend nee ja ja ja, ja. Nee. Ja, we doen ook bestwerking en ja, ja. bescherming ja. van alles, ik, zeg, ja Jefken die snottebellen ja. in de baan, mm. eh, het is nog oké. Ja. zou dat kunnen zijn dat dat cement is als je aan de steen ligt en dat goede mea trawiel voor en achter het overschot dat eruit komt, afdoen en bovenop liggen? Ja, nee. Yes, maar het kan dat zijn, iemand dat afgelopen is dat je niet weggepakt hebt? Nee, mag, niet. Ik, mag ik het zeggen? Oh, okay. Ja, ja, ja. je hebt nou er ook niet mee gebruikt... Dit is een vanster, een grote venster, waar het uh, dulpers in Die steen bahien komen, in twee of drie stukken. Ja, als het en een grote 10... venster was. Ja. Hoe zeg je? Als het een grote venster. Ja. was. Ja, en daaronder had ah, je dan nog een, een steen steken met ah, een glufje, ja. waar het water moest aflopen. Ja. Dat hebben we ook ook de snottenbullen genoemd. Ah, dat Daarom een blaast steen zo. Ja, blaast blaas steen, ja. zo een draauwkige kant. Allee, nee, jou, het was breder en het ging smaller naar van onder. Of recht toe, dat was ook ja. wel. Ja. Dat was ook wel, af, van als je tek dat naar beneden Ja, neemt, ja. Moet, nee. Ah, en dat was voor het water. Ja, het water, ja. Dat hebben we nog eens op begonnen. Ah ja. Oh, ja. Met de, de ronne-oetalingen ook in, hè, maar dat is ook te zien. Ja. En cement dat slopt, wat is dat? Hè? Nou wel, dat is eh, eigenlijk druge cement. Cement dat je nou gedaan, ja. de leverancier. Ja. En er is aven ah, cement. En als je de zak open doet en dat begint te klomperen. Ah ja. Dan wordt gezegd dat het Want Maar dat brokken al in zijn Maar dat brokken in te komen, ja. Maar ja. dat je nog van hier dat je nog bezig zijn. Ja. Ah, dat is cement dat slopt, daar heb ik nog nooit gehoord. Yeah. Zeg je, als ze aan een schaar zitten vroeger, yeah. waar dat in moest tijd lopen op een eternite buis of zo, ik yeah. weet wel. En ze goot daar, je moet een kadrement en je goot beton in. Yeah. Bovenop die schaar daar die buis in te passen. En, en langs de onderkant laat je een latke. Yeah. Ook dat dat water, anders wordt dat schaar rot, ja. alleen dan een tijd, de voegen uitspoelen. Yeah. Dat latteken dat je erin laat de inkeping daar in de voet van de schaal was, hoe heet dat? Er? Een watertand. Een watertand. Een watertand, dat zie je dikker in de die van blaast ja, En dat was slecht werk als je dat niet deed Als je dat niet deed, was slecht en dan, dan liep de, ja, de, de regen. spullen naar voegen uit hè? De, de reiger liep van de dekst en met de wind werd dat tegenaan schaarling gestuurd hè. Ja, ja. En dat was je dat te vermanen. Ja. Een watertand. Een watertand, ja. ja. ja. Uh, ja, dus met mijn cement dat slopt en een snottebille. Is dus dat stuk onder de blastien ja, vooral als het in meerdere stukken was, hè? He. Als die meerdere ja. stukken, in een passade, zouden zijn, Ja, ja, ik dus, we, Nou, natuurlijk, ja, dat is, omdat er allemaal te postlek ja. komt en zo, dat ja. we het allemaal gesupprimeerd Nou, we hebben dat simpel, Bij één geleid, en één, dat leidt er nog een stukje roeping of een stukje hè, lood, Just. dat was niet meer gedaan, dat was ook in de tijd. Ja. We dat water te dingen. So, je, je, je geeft ons nog op molnaar, wat is dat, hè? Molnaren? Molnar, Molnar, ja. ja. Wat is dat? He? Nou wel, dat ben zo. waar was een uitdrukking ook in Cuba, eerst naar cement afgemokt ben. In een betonmul. Ja. En uh, er was hier beton afgemokt, dus en dat is een kaar in graven. Ja, ja. En dat uh, manoeuvre had een mul niet goed gekost, en dan draagt de cementje gemokt. En dan waren ja. de kaart natten opleven niet en hebben we dat gezegd dat deze kwam, jongen die gemolenlaarden in. Ja. <laughs> als je dus met een Trawiel bezig wordt, zat er een regelmatig niet in elkaar. Ja, zo. Ja, ja, miserie. En, moet en ze wel kost als, dan, dan kost dat en dan kost de zijn plots niet kloppen, ja, dan zie ja, je ja, ja. ja. dus die gemolenaren in ze. Ah, ja. Ja. En dat hebben we van tijd ook een beetje gedaan als dat manoeuvre naar we Metzel weet. Ja, ja. Dat is de pest, hè. Ja, ja. Dat is zo'n streken, weet. Ja. En dat is nog veel worden gekregen, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb er maar een paar gebezigd, ja, Maar van dat notenlij, dat komt ook van. Ja, van van van Janine niet ja, ja, een notenlij, een ezel en een vrouw moet net te slagen, met. Ja. Dat ja, is eigenlijk wel straf, hè? Ja, ja, ja. <laughs> Ja, dat was Janine's vader dat er dat altijd ah, zat. Ah, vastgezad. Zeg dat het moedruk is? Dat ja, maar vast dat ook, ja. Ah ja. Dat waren zo'n uitdrukkingen allemaal. Maar dan noodlijn, dan nezel, daar ben ik mee akkoord. Ja, ja. En, en dan is er ook nog een uitdrukking zo, van. de eh, dat van de pier en vuist, van de vrouw is, maar altijd mannen Ja, dat is juist. Hè. Dat was gevaarlijk, hè. Goed. Mm. Goed. Nou, ja. Goed. Goed. En dan is er ook nog zo'n zo ooit zo gespannen dat schaapschieters in een beet kwaad, hè Isen ze een beet kwaad? Ja. Ah, dat is ja. nog goed hè. Ja, ja ja. En Dennis werd er ook nog gezegd, je weet zo als je een kleine persoon tegen je, of een groot dan ze dan dus klein dat aan een zait klein, helemaal ja, dat kleine is niet hem ook voor doen de bloed ze gaat ook kloppen. Ja, dat is nog goed, ja. Ja. En die dat gaan. Ja ja. Ja, we een dat gaan de strandluiden dan stinken. Ja, dat is ja, dat is altijd zo. Ja. Dan ja. oh, dat ze niet het druk Goed, het met alle uitdrukkingen. Ja. Ah, en kasten. Kassen. Kassen ja. ja. Ja in de betekenis van vanag niet. Nee, nee, nee, Snaren de kassen. Ah ja dus in een snaarkast. Ja ja ja. Dus ja het zo, het, het springen het draad breken hè. He. De eerste viool en ik kan toen zo intensief op. Ik zeg ja als we snaren die kassen breken. Ah ja, ja ja. Kassen. Ja ja kassen dus kassen. In die ja, betekenis ja. Ja. ja. ja ja kassen ja ja breken hè. Ja ja. ja. ja. Ballonkast ja is springt, een ballonkast springt hè. Ja. Dus Frans hè. Ja. En dan ook nog een uitdrukking waar is een uh, dat nogal nauwgierig is waar, dat een en in de dood de schaar komt. Ja. En dan wat een dat is alles verbrand, <laughs> ja, ja, ja. Dat zijn zo van de uitdrukking. En dan is Ja. Dat is alles verbrand. Dat is wel nog veel, hè. Maar oh, ja. maar reserves hè? Ja, en dan is er ook nog zo'n. Schiever wel een ja. een paar op, hè. Hoe zeg je dat? Toen wou onder alle wijken een paar opgeven. Ja, ja. En dan hou uh, ik dat niet in de Doodse dingen, hè? Ja, ja, Jawel, ja, ja, ja, wel wel, wel, hè. He? Oh. Van heb ja. boek gedaan, hè. <surquare> ja, het was uh, direct, joh. Bedankt, Jefke. Jongens. Het En is er is nog iemand. Hallo. Door. Hallo, ja. Ja. Uh, het is de Ben hier. Ja, Ben. Dag, uh, de Ben. Dat een namer in de gassa. Ik heb daar verleid week over zeggen dat dat een gassamer was. Ja, ja, maar de meningen zijn verdeeld, hè? Ah, zal ik dat dan aanmelden? Aan, ben je de kikker, Martijn. <stuken> dat kan niet uit, dat is de schoenmakerzaal, ja, hè? Ja, ja, ja, dat klopt. En, en dat stil is te, te kut getekerd. Dat stil moet ongeveer 28 oh ja, en centimeter lang zijn. Het is inderdaad robaard. het instrument van de schoenmaker. En met dat puntje, zogezegd, dat is gepuntje, faveur, is dat plat. En dat is ongeveer 2 meter centimeter, centra... is dat de rommelkant plat omdat ze daarmee de nagelkjes, die kleine ja. dat ze dat de aandrijven. Dan nou, dreven ze die aan, omdat hij kopjes niet aan haar sluit. Anders kost dat ze aan de schoen als ze enlijke tegen een stier naar schip, kost het bedoel, slopen. Ja. En als dat, als dat zo, zo open staat, hè, ja. dan noemden ze op school noemde ze aan ah, het schoen snoept. Snoept? Snoept. Ah, ja, dat en dan moet hij mijn snoekenbakken zien ja. ja, en hadden ze goed. Ja. ja. ja. Eh, de zo werd ook rondgezet, lichtjes licht gezet, dat ja. en, dat, dat leir, ja. en dat werd afgeschalmd met schalmmes. Ja. En natuurlijk, van binnen de zacht. Ja. En dan moest dus uh, dingen uh, teruggehaard worden, dat werd geklopt dus met een namen, en de vee was dat namen van zeur gebombeerd. Ja, ja. Want dan was er een, een breuk in het leir. Juist. Eh? Goed. Dan. En dan klopten ze er erop. op. En dan noemden ze taneren. Ja. het taneren. Ja. En toen daarvan dat eh, als ze, de Franse uitdrukking komt. Ja. Een Paul, wat er dan nee, dat komt over hier meteen dat je dat gezegd van een, uh, ja. een uitleiding. Ja, ja, ja, ja. En. Wij moeten helaas, wij moeten afsluiten met uh, ons uur zit erop. U bent ons terug. Weer, Bedankt en graag tot de volgende keer. Bedankt tot ook voor het werk.